Martin Steens schokvrije Zwitserse bom. Een hoorspel in zes delen van Roy Clark in een vertaling van Johan van der Bouden. Regie Dick van Putten. Vijfde deel. Het koren verschrompeld. Is op tijd. De boot komt eraan. En hoeveel fles heb je in Schimmelsnaam gekocht? Vertel ik je later wel. Kom mee. De meeste mensen staan al op de stijl. Oh, kijk, de boot is aan. We komen van boord. Niet te geloven, heel veel. Wat is er? Pille. Het was niet genoeg. Dat is een van onze vrienden uit de trein. Huh? Hij is doodsplek. Maar hier is er. Hij is net van de boot gekomen. Brrr. Halen we die boot als je hierheen komt? Nee, dat komt niet hierheen. Er wordt net een van de Belgische weggestuurd met een briefje. Oh ja. Hij blijft daar om naar de passagiers te kijken die aan boord gaan. Hij zoekt ons. Naar de villa. Kom mee. Laten we hopen dat die troep van Marco klaar is met eten. Oh John, we kunnen ons niet verbergen op het eiland. Het is niet groot genoeg. Er zal wel een boot liggen. Dat moet wel. Die grote Italiaanse familie heeft er alleen al in nodig. Oké. Okay. Het is nu geloof ik veilig. Laat ze uit het zicht van het café blijven. Ja. Loop zich zacht naar het water. Hier, neem maar zo'n ding. Hoe kom je daar aan? Van onze vriend in de trein. <laughs> Richten en de trekker overhalen als het nodig is. Goed John, kijk. Daar zit iemand in. Goed zo, uitstekend. Huh? Begrijp je niet? Omdat hij weet hoe je de motor aan de gang krijgt. Ik had gedacht tot onze nekken in de leven van Marco te zitten. Wie is die Marco toch? Zeg, dan kan je die flessen niet even loslaten. Als die ooit levend uitkomt, dan krijg je van mij een borrel, dat beloof ik je. Marco Alias, grote meneer. En in dit pakje zitten zowel flessen als een zeer originele camera liefje. Blijf hier. Gaan de boot. Schiet op. Rapidamente. U kooze Daarin. Oké. Okay. Kom maar. <laughs> Dit is niet erg goed. <laughs> Wou je op de volgende wachten? Hé, hey, jij daar. Zet die motor aan. Andiamo. Kun je zwemmen? Moet Zwemmen! Moet Voor? Si, si, posso. Goed zo, boodschap begrepen. Jij gaat een eindje met ons mee. Laten we gaan. Andiamo. Als we een eindje op weg zijn, zetten we deze knaap overboord. Ik wil niet dat hij alles gaat vertellen voor we goed en welke buurt zijn. Wat bedoelde jij met een zeer originele camera? Alsjeblieft zeg, niet waar het personeel bij is. En hier ga je eruit. Wat? Oh. <laughs> nou, die had geen tweede uitnodiging nodig. Dat baas me niks. Zo jij met dat ding zwaaide. Nou, ik denk dat ik hem wel even weg kan bergen. Dat is er jou ook maar. Je gaat ermee om als een jonge verpleegster met iemand, je weet wel. <laughs> oh, John! Zie je wat ik zie? De boot vertrekt van het eiland. Wat een groot kring. En snel. Dat doet de deur dicht. Met dit ding komen we nooit in Lucano. Ze zullen onze pas afsnijden. Nee, we gaan naar de dichtstbijzijnde oever. Daar ergens, waar de hellingen begroeid zijn. We leggen tussen de bomen aan. Kunnen we niet gewoon naar de weg gaan en proberen te liften? Nee, ze zullen me de weg meteen afzetten. We zouden misschien een verkeerde auto aanhouden. Die begroeide hellingen, liefje, tot het donker wordt. Ze zouden het niet wagen, niet overdag op het hoofd. <laughs> Dat past goed in het boekje, beroemde laatste uitspraak. Die camera die hierin zit... Bevat een stel platen. Geen fotografische platen, nee, namaak. Clichés. Ze zijn prachtig. Marco werd helemaal lyrisch over vakmanschap. Zijn vette vingerafdrukken zitten overal op. En als wij ze nou bij moeder de vrouw kunnen krijgen, liefje, dan zullen de machten van het licht op zee vieren. <laughs> en onze Marco trekt aan het spreekwoordelijk kortste eind. Tenzij hij ons tegenhoudt. Hij zal de hele bende op ons loslaten. Ja, sorry, schatje, maar het zal er heel toe gaan. Een bom in onze zit zou wel veiliger zijn. En nog? Wat is je hier, Wat heb je gedaan tijdens je vakantie in de Echtkamer? <laughs> Ik moest dat vakje maar vasthouden van Walga. Brave meid. Ik denk je dat ik nog niet hoog genoeg is. Nou, we kunnen wel even rusten. Oh, alsjeblieft. O, oh. oh, zeg, kom eens hierheen. Ik wil de weg in de gaten houden. Wat doen ze? Zie je ze? Ja, ik zie er maar twee dicht bij de auto. De anderen hebben zich verspreid. Waarom klimmen ze ons niet achterna? Maar ze zijn waarschijnlijk nog niet, nog niet talrijk genoeg om het hele terrein op te zetten. En ze kunnen het zich niet voorloven dat wij ze ontglippen. Voorlopig zetten ze gewoon alle mogelijke uitwegen af. Ja. Als ze ons hier kunnen houden, dan zijn ze al lang blij. Zou dat lukken, denk je? Het is nogal een ruig land. Ik denk het wel. Hm? Welke kant we ook op gaan, ten slotte moeten we toch tussen de bomen uitkomen. Ze zullen beide kanten insluiten. Ze hebben ons in het openveld zo te pakken, daar kun je op rekenen. Wie kan lekker rustig plekje staat natuurlijk iemand met een geweer met een geluidsdemper. Geen lawaai, geen herrie. Oh, goeie hemel, wat is het warm. Hoe voel jij je? Oh, ik kan nauwelijks nog ademhalen. Ik ga toch maar eens wat hoger opkijken. Blijf jij hier en hou onze vrienden in de gaten. Ja. En als er iets gebeurt, schiet. Hier, kun je meteen van die dingen omgaan? Natuurlijk. Ja, op school gebruik ik er elke de dag in. Iedereen die geen hoofdverspanning kan maken, schiet ik altijd neer. <laughs> Morgens vroeg ben jij vast een kring. Ja, even schuld. ...zo op te scheppen over dat verdomde gemak van mijn mannen met machinerie omgaan. Mag ik niet een slokje uit een van die flessen? Nou, één slokje dan, maar niet meer. Nee, dat waar ook. We moeten water hebben. Daar moet ik onder andere naar op zoek gaan. Ik neem een fles mee voor het geval dat ik een watervallers vind. En, denk er aan. aan, hè, met die wino. Ja, ga maar weg. Ik kom gauw terug. dat je nou zo komen aansluipen, heb een half Indiaan. Maar dan de verkeerde helft. Ik kan geen water vinden. Oh, zeg waarom doe je ineens zo zuur? Omdat ik je begint te haten, Shields. wat heb ik dan gedaan? Dat zie je wel, je weet het niet eens. Kijk, lieverd. zo nu en dan werpt je me een glimlach toe, zoals een hond een been. En dan verwacht je dat ik zo onnozel ben dat ik zal kwispelen. Je weet niet eens dat ik besta. Brave meid, zegt hij. Klopje op de schouder. Zeg, hoeveel wino heb jij gehad? Dat is de wino niet. Nou, het is allemaal wel vreemd. Wat hm. heb jij ontdekt? Er staat een schutter. Je kon hem zien. Ja, ik denk dat ze dat wilden. Ze willen dat we ons realiseren dat we hier ingesloten zitten. En daarboven, iets hogerop, staat een hut van een boswachter of zoiets. Vol met rommel, zagen, bijlen, touwen. Hm. Allemaal benodigdheden om een ruwe hut te bouwen. Maar ik hoop niet dat we hier zo lang blijven. Er ligt zelfs een ding om een lijn uit te gooien. Allemaal onbruikbaar voor ons. Geen druppelwater. Nou, dan zal ik maar een slok van dit spul nemen. Wat gaan we hier nadoen? Laten we hier blijven tot het donker wordt. We rusten wat uit. Zolang onze tegenstanders dat tenminste toestaan. Mm. Zij zijn aan de beurt om iets te doen. Ik vrees dat onze strategie voorlopig uitsluitend verdedigend zal moeten zijn. Mm. Ja, dat is een militaire uitdrukking voor geen idee hebben wat je doen moet. Nou, dan kunnen we net zo goed gaan liggen en het ons gemakkelijk maken. Ze kunnen ons tenminste niet bestormen. De helling is veel te stijf. Zoals dat ik wakker blijf. Mm. Oeh, het is zo goed. U voelt warm. Oh. Doe je ook eens goed? Hm? Sta jij je energie maar voor de strijd. Als hij een tikkeltje hoger had gezeten... had het wel eens een strijd kunnen worden. Hm. <laughs> je verwacht toch niet dat ik je dankbaar zal zijn... voor jouw kortstondige seksuele aanmerking. <laughs> Doe nou. Geef die fles maar en hou je mond. Ben hè? Hm. Zo, wat is er bericht hier? Een tijdje bericht uit Lutzarelheer. Hm. Ze hebben net via Louano een anoniem betip gekregen om een agent in het klashoos weg te halen. Oh ah, ja? Dat is Shields natuurlijk. Hij moet wel tot het uiterste zijn gegaan als hij denkt dat de schuilplaats van de contactband bekend is. Momentje. Hallo, lievertje. Luister eens, lieveling. Ik vrees dat we nog een poosje moeten smachten. Nee, nee, nee. Vanavond kan ik niet. Ja, natuurlijk. Ik ben er kapot van. Die bedroefd. Weet ik. Ik was zelf helemaal opgetogen. Ja, ja. Mijn oude commandant heeft me altijd aangeraden... koude baren te nemen. Nou, dan misschien niet. Blijf aan de telefoon, hè? Ze staat daar dan niet te grijns als een pas aangekomen recruit van de politie? Laat me dat verdomme ding lezen. Als het misgegaan is, waarom pakt hij dan niet in en smeert hem? Wat voert hij uit? Lokt het gevaar niet uit? Nee, nee, nee, dat zou hij niet doen. Shields niet. Als hij vermoord wordt, breekt de hel los. Ze zullen me fillen en jou ook, hier. Als er één gaat, gaan we allemaal. Moet esprit hebben. Nee, nee, dat heeft hij niet. Shields is een man die met beide benen op de grond staat. Niet ontvankelijk voor de verleiding van postume glorie, vind je wel? Als hij onverantwoordelijk is aangevallen, zal ik toch... Brigadier, met het vliegtuig op. Bestel twee plaatsen op het volgende, herhaal, of volgende vliegtuig naar Zwitserland. Moet ik aannemen dat ik met u meega, majoor? Uh, wat een zwaarwichtige frase, natuurlijk. In deze verlichte eeuw lijk je het meest op een huis krijgt. En doe de deur achter je dicht. Nieuw Ik dacht dat je sliep. Je krijgt er rimpels van. Daar. Je ogen komen beter uit. Prachtige ogen. Wat? Je weet zeker wel dat je een beetje grijs wordt aan de slapen, hè? Oh, staat je geweldig. Aantrekkelijke duur. Waarom kijk je niet naar me? Alsjeblieft, zeg. Ik voel me net een of andere vergulde Romeinse worstelaar. Oh. Je hoeft niet net te doen als je met een arend naar het pad kijkt. Kijk liever naar mij. Behaagziek katje. <laughs> Moet je haar zien. Jij bent een beetje krols, hè? Wat is er gebeurd met de Engelse reserve? Arme oude Shield. Hoor je Heb je een adder aan je borst gekoesterd? Ik heb nagedacht. Dat merk ik, ja. Ik heb over ons nagedacht. Ik ben tot de conclusie gekomen... dat de gebruikelijke Engelse reserve op zijn plaats zou zijn... ...als ik zeker wist dat ik een heleboel vrije Engelse zondagen bij me zou komen thee drinken. En aangezien we daar niet op kunnen rekenen, heb ik het Engelse vlecht maar maar aan de kant gezet. Ik heb gedacht dat ik je maar moet zeggen dat ik je geweldig vind als ik je geweldig vind. Hm. Ik vind je geweldig, Shift. Gek woord, hè? Maar het enige alternatief dat met de binnen wil schieten is schattig. ...en ik dacht dat je daar wel iets op tegen zou hebben. Niet dat u niets kan verdommen of jij het prettig vindt. Ben je klaar? Ga maar niet in de reden. Ik moet je ook nog zeggen dat ik het prettig vind te zien hoe eng als je eigenlijk bent onder al die gladheid. <lacht> ja, daar heb je een hekel aan, hè? Nee, blijf zitten, anders pakken ze je nog. Ik ben blij te zien dat je er zo van in de waard bent. Ja, dat ben ik zeker. Zeg je me die vino's aan. Hoe moet je in godsnaam op zo'n betoog reageren? Het is schaamteloos. <lacht> Je doet het heel goed. Je reageert heel juist. Dat jij geen woorden kunt vinden is op zichzelf, wat er gebeurt er niet. Zo mag ik het zien. Ik ben echt heel tevreden over je sheet. Je mag me nu kussen, als je wil. Ha, ik heb in mijn leven al heel wat krankzinnige wijven meegemaakt, maar jij spant de kroon. Ik ben graag bereid de belediging over het hoofd te zien. Ik begrijp het. Het komt omdat je verlegen bent. He, hou op met dat geklets. Je lijkt wel een vrouwelijke scheidsrechter. Als jij mij op zo'n kille zakelijke toon het hof maakt, wordt er helemaal niet gekust. Je lijkt wel een of andere ongetrouwde jonge juffrouw. God weet dat je er niet zo uitziet. Je bent wel raar zeg. Ik weet dat jij je training mist. Dat is het natuurlijk. Ik heb een idee, blaas op je fluitje, dan gaan we worstelen. Oh, ik kan je wel vermoorden. Oh. Oh. Ik kan me alleen maar belachelijk maken. En ik wil eerlijk tegen je zijn. Ik... Ik wou je zeggen dat ik de in de knel zit... en dat het me niet kan schelen... dat dat nergens anders zou willen zijn. Ik wou dat je dat wist. Je bent een idioot. Misschien wel. Ja, dat moet wel. Maar ik dacht dat je je misschien bezwaard zou voelen om mij. Dat, dat je je misschien verantwoordelijk zou voelen. Hoewel het heus niet zo schuldig is dat ik hier ben. En ik wou dat je wist dat ik me onlangs alles zo geweldig voel... Ik wou dat jij in veiligheid was en er niks mee te maken had. Mm -hmm. Wist ik maar wat ze van plan waren. Ze moeten in actie komen. Ze moeten ons voor het donker te pakken krijgen. Het wordt zo langzamerhand tijd dat ze iets gaan doen. We oh, hebben nog volop tijd voordat het donker wordt. Ziet er daar beneden op de weg rustig uit? Ja. Ze patrouilleren nog wel. Kijk, daar gaat de auto. Een voordeel is het, het wordt tenminste wat koeler. De school is nu op de terugreis. Dus Droom, als het klaar speelt, het vol te houden tot het donker wordt. Wat dan? Ja, dat is een goede vraag. Ze hebben alle tijd gehad om onze eventuele bewegingen te controleren. Lugano kunnen we wel vergeten. En stel dat we de stad bereiken, dan zullen ze toch het politiebureau in de gaten houden. <laughs> Ik zie ons al door een stil straatje lopen. Nee, dat zou te gemakkelijk voor te zijn. Oh, de dichtbijzende telefoon is genoeg, lijkt me. Leuk bedacht. Maar we kunnen aannemen dat iedere villa hier in de buurt in de gaten wordt gehouden. Oh, want dat gaat niet over rozen. Zelfs als we het halen tot het donker wordt. En lang van niet. Als we maar hier uit de buurt konden komen. Hè? Wij staan tegenover enkele abnormale geesten. En daarbij komt nog dat ze wanhopig zijn. Dan begrijp ik niet waarom ze zoveel tijd verknoeien. Ze zullen toch wel niet stilgezeten hebben. Wat? Broeden ze uit. Verwacht je een directe aanval? Ja, ze moeten wel iets doen. Het is wel niet zo eenvoudig, maar ze zouden ons kunnen insluiten, zo'n BTE. Zeg, ik klauw er maar eens een eentje naar beneden. Niet te ver. Misschien word ik daar wat wijzer van. Ik word je mee. We moeten niet meer uit elkaar gaan. Wat heb je mee? Hé, dat was een derde rondje. Nou, dat zijn ze vast niet. Waarom zouden ze een vliegtuig nodig hebben? Ze weten precies waar we zijn. En wij gaan nergens heen voordat het donker is en dan heb je ook niks meer aan een vliegtuig. Moet er wel een of andere toerist zijn die het meer bewondert. Daar is het. Kijk, daar. Ja. ja ik zie het. Wat zijn het voor pijpen en dingen? Oh, dat is om, uh, om de oogst mee te besproeien. Hij heeft denk ik de bomen verderop naar beneden bespoten. Het zal de bos, bosdienst zal zijn of zo. Waarschijnlijk een of andere insecticide. Oh, wacht. Ik hoop niet dat het al te giftig is. Ik kom wel eens naar boven komen. Zeg, het is anders wel heel erg toevallig. Hè? En op de verkeerde tijd van de dag. Wij veranderen onze plannen. Wij gaan een beetje hoger op. Ja. Heb je een beter uitzicht op het meer? Kom mee, we moeten er de volgende keer wat langer naar kijken. Jij ben, bent meer buiten adem dan ik, Gilt. Je verdient die loon omdat je al mijn sigaret hebt opgerookt. Zeg, pronk, alsjeblieft. Niet zo met je jeugd en je, en je kracht. Nou, je hand. Kom maar. Zorg het beter. Wat een machtig uitzicht. Trek die oude hals niet zo ver uit. Ik begin ervan hem te houden, weet je nog. Zie je het, Gilt? Hé. Hey. Ja. Oh ja, ja toch, ja. Boven het meer. Kruid een rondje. Oh, hij kan natuurlijk niet de andere kant omgaan, gewoon in Ridderbergen. Komt het. aan. Ja. Toch lijken mij geen officiële kleuren. De bosdienst zou zich niet zo toetaken. Probeer uit te vinden waar hij begint te spuiten. Ja, en waar die ophoudt. Ja. Alleen maar de boom. Je kon de nevel duidelijk zien. ja. En een beetje dichterbij dan de vorige keer. Die vogel gaat heel systematisch te werk. Ja, het lijkt erop dat we onze passie zullen krijgen. Ik vraag me af hoeveel tijd spul. Huh? Oh, hemel, wat is dat? Een of andere kerel, daar beneden. Wacht, deze kant op. Ja, ja daar is hij, daar beneden, zie je? Ik oh, krimpt van de pijn alsof hij in de brand staat. Ik zie geen Er zijn ook geen vlammen, maar hij staat wel in brand. Zo zou je tenminste kunnen beschrijven wat er met hem gebeurt. Oh, ik kan niet zien. Het is dat spullen uit het vliegtuig. Ik weet niet wat het is, maar het werkt blijkbaar als in van dat bij komt zuur. Oh, mijn kerel. Het is een van hun scherpzooters. De wind moet de nevel meegevoerd hebben. Oh. Of uh, misschien is hij wat te nieuwsgierig geworden en is hij van zijn post gekopen. Oh, het is afschuwelijk. Tot nu toe heb ik ze nog niet gehad, maar nou wel, ze zijn walgelijk. Dat was voor ons bedoeld, hè? Ja, en die piloot zal geen stukje van de bomen overslaan. We hebben gezien hoe grondigheid tot nu toe heeft ge gewerkt. Die jongen daar werkt uiterst nauwkeurig. Angstig nauwkeurig. Dus of wij komen op die manier aan ons eind... of ze jaren ons tussen de bomen. Ja, dat is hun plan. Ze hebben blijkbaar toch geen tijd verknoeid. Ze hebben het heel kundig georganiseerd. Wij hebben de situatie heel goed door... nadat we gezien hebben wat, wat er met die arme keren oh, gebeurd is. Oh nee. Denk je dat ze daad doen? Dat ja, doen. hij heeft zijn post niet verlaten. Ze hebben hem expres erin gejaagd om vergiftigd te worden. Kan kwam hij toevallig door de wind... Ze hebben het met opzet gedaan, liefje. Om ons. Ze wilden dat wij het zagen en begrepen. Oh, tjong. Wat handig. Mijn god, wat handig. Een smerig, mogelijk staaltje van afslachten. En voor de rest van de wereld is het een aardig vliegtuigje dat een beetje strooit. Een onvoorwaardelijke commerciële operatie. Pas Past een of andere computer zonder fantasie. Hij slaat geen stukje over. Kom mee. Naar boven. Ja, kom aan, het lijkt op de oogsttijd. De maaien gaat steeds rond en het koor op het veld wordt steeds minder. De mannen met de geweren en de honden van halen de oost binnen. Amé. Nou. dit gebouwtje is heel solide. Het zou een goede schuilplaats zijn. Ja, binnen zouden we veilig zijn. Maar we komen er nooit meer uit. Kruppelhout, de bomen. Alles wordt doordringd met dat spul. Oh. We zouden geen twintig meter ver komen. Zoek alleen maar een pattenbaan om ons te halen. Ja, ik denk dat we ons niet lang tegen een belegering zouden kunnen verdedigen. Er is maar één uitweg. Oh, ik, ik, ik wil iets doen. Ik ga ja. dat vliegtuig schieten. Dat zou niks uithalen. Daar komt hij weer. Hier bijvoorbeeld hebben helemaal geen draagwijdte. Hij is vlak boven de bomen. Het zou een soort cowboy spelletje worden. Ja, ga ik die gek in de war maken? Wat heb je Dat weet ik nog niet, als ik. Maar ik zal die vliegende uiligeus een benauwd ogenblikje bezorgen. Wat, wat, wat heb je daar? Nou, je bent al zo goed in Duits. Lees wat er staat op de gebruiksaanwijzing: huh? Handlijnwerpppistool. Hij schiet deze lijn af. Waarschijnlijk niet ver, maar misschien net ver genoeg. Ja. Als ik dat ding vlak voor zijn neus kan mikken en hij ineens een touw ziet kronkelen, zal dat tenminste zijn knusse gevoel voor veiligheid schokken. Al om zelfs dingen later hoger op te gaan. Op die manier verspreidt de wind dat wat. Geeft ons meer kans. Hier, kun je dit hier invouwen? In Lussen, in godsnaam, geen knopen. Het heeft geen zin. Waarom niet? Je zei toch dat we iets moesten doen? Je komt te dicht bij de spray. Je sterft, dat vlak om. Ach, vast niet. Veruit, rol dat touw op. Zodra je het ziet, zal hij als de bliksem optrekken. In dat geval ben ik in ieder geval boven de wind. Rol dat touw op. Goed. Jij gaat terug naar waar je hem ziet aankomen. Hij komt laag aanvliegen en begint naar de bomen te klimmen. Dat moet hij wel doen om laag te blijven. Hij probeert zo min mogelijk te stijgen. Dan los jij een schot als signaal... zodra ja. hij omhoog gaat naar de bomen. Ja. Blijf niet rondhangen als je geschoten hebt, hè? Ah, vast niet, liefje. Daar is dat andere touw voor. Ik kom naar boven als een paard met gember in zijn... Uh... Als je wilt helpen, dan kun je aan dat touw trekken. Kun je dat? Ja, natuurlijk kan ik dat stom maken. maar. Laat me een andere keer je spieren maar eens zien. Wegwezen. Ah, oh, dat is geen behoorlijk afscheid. Hier. Heb je de camera? Jawel, dat is in orde. Hier is hij. Blijf niet rond, dan je geschoten hebt. Ze is een toffe meid. Hé, hey, kan je me verstaan? Jij bent een toffe meid. Kom Wat zeg je? Ik vind je geweldig. Hoe vind je dat? Kijk uit! Daar gaan we dan. Laten we zien of we de aangeleerde beroepsrust van die vent kunnen verstoren. Ik hoop wel terecht heen gekomen. Oh, oh Wat is je haar Al oh, je knokkels zijn geslaafd. Kom hier, laat me er wat aan doen. Nou, dit moet de politie wel op de been brengen. En heel wat mensen. Ja. We kunnen over een boosje naar beneden gaan. Nee, dat spijt me, liefje. Dat verwachten ze. Ze wachten nog steeds, ze gaan tussen de mensen staan. Oh, natuurlijk, daar heb ik niet aan gedacht. We hebben uitstel gekregen. Ze kunnen ons nu jaarlijks pakken. In te drukkere de lagere hemmingen. We rooien het wel. Het wordt gauw donker. Wat staat die mijn idee geboren? Hun tactiek is erop gebaseerd dat wij ons zullen verdedigen. Maar nu gaan we over tot de aanval. Die auto waarmee we hebben gepatrouilleerd. Die stopt altijd op dezelfde plek. We gaan het proberen. Als we hem te pakken krijgen, dan gaan we rechtstreeks via de godhard naar Lugano. Oh. Vooruit. We wachten binnen in de hut. Ja. Ik hoop dat er geen spinnen zijn. Daar beneden. In de berm geparkeerd. Zie je hem? Ja. Maar ik zie niet hoeveel mannen er zijn. Er moeten er twee zijn. Eén om te chaufferen. ene om met ons af te rekenen als ons zien. Het zou niet economisch zijn om er meer te hebben. Nee. Kijk. Bij die pocht steken we de weg over. Uh -uh. En uh, denk om je atletische voeten. Uh -huh. Eén kik en je bent er geweest. Zet je handen plat tegen de vooruit. Schiet op. En jij daar. Stap uit en hou je handen voor je uit. Oké, okay. ga daar staan. Nee, draai niet om. Zo, laat nou eens kijken. Waar heb je dat blaffertje? Ah. Is dat het enige? Nou, voor zover ik voel ook kan wel, ja. En nou jij. Ach nee, wat orthodox. Een mes. Nou, nou, nou, nou, nou. Oh. <laughs> Zo. Help us. Waar heb je ze mee geslagen? Het beste is nog niet goed genoeg. Een handig instrument, zo'n wapenstok. Met de complimenten van onze vriend uit de trein. Oh. Kom, dan trekken we ze in de struip. Ja. Zo. Zo. Ja, ik had het nog nooit gebruikt, maar het lijkt erg efficiënt. Ja. Kom, in de auto. Ja, vervelend is dat toch. Als je vecht, dan komen er steentjes in je schoenen. Dan denk je, zin, Later al dat zand tussen je tenen. Ja, ja. En laten we nu eens naar de knoppen van deze redende koffiemolen kijken. Ik dacht dat klieke jonge agent in vreemde auto sprong en dan meteen mee weg ging. Hm. moet de lichter hebben. <lacht> ah, juist. Dat is hem. Goed zo. En nou starten met het sleuteltje, hoop ik. Geweldig. Prachtig. In zijn eerste en we hebben het geval op de weg. Dit wapenlijzer is de hand aan, denk ik. Kophart en edele Alpen, daar komen we aan. Duim voor ons, liefje. Oh, schat, ik doe niet anders. Wat het is, maar het smaakt goed. Gezien mm -hmm. oh, dat ik zo'n honger had. Ja, ik moest wel even stoppen. Ik durfde de volgende etappe niet aan... ...zonder de olie te controleren en, en benzine te tanken. Uh. Trouwens, die je voor die keek een beetje wonderlijk toen ik verscheen. Ze dacht zeker dat ik een uh, bejaarde beetle was Oh, of zo. ik hm. vind je geweldig, schat. Godzegene je, liefje. Je mag nog eens mee. Hm. Zullen ze achter ons aankomen? Oh, wat wel. Ze hoeven maar drie wegen te controleren. Dit moet een van de belangrijkste zijn. Ja, hij is wel wat slap remmen, maar het is toch wel een pittig maagje. Dus kijk hoe stijl we klimmen. Zullen ze daar de verwarming al nodig hebben? Kun je die vast tussen de andere knopjes gaan zoeken? Mm. Ik zal het proberen, maar ik heb wel allemaal stukjes worst en zo op te knoppen. Ik waarschuw je. Daar heb ik niet op letten, zoals de beste tradities van de dienst vrij al genoeg. En als je nou even je ja. halve Nelson wilt wegnemen, neem ik de volgende. Dankjewel. Ja. Als je nou weer in de greep loopt, is middag. lekker is de rechte achterband. Dat is wat krijgen. Ja. Hier kan ik niet stoppen. Het is veel te dicht bij de bocht. Alles wat snel de bocht omkomt, ramt ons. Ik loop een eentje verderop. Goed. Er is misschien wat ruimte aan de kant. Goed, Liefje. Dan ik zal eens kijken of er een reserveband of een krik is. En blijf ja. bij die rand weg. Ik sta maar niet bang, toe. Wat op, daar komt iets aan. Wat zeg je? Ga van de weg af, daar komt iets aan. Kijk uit? Wat? Oh, Ga eruit! Zullen we gaan plekken om hout te stappen? ze zijn het! Het is de auto! Het meisje, we hebben het meisje, meisje grijpen! haar! ...sleuk ik. Wintervast heeft ze zich niet nekjes gehoord. We hebben het gehaald. Hij komt eraan. Hij komt achter ons aan. Ja, natuurlijk. We kunnen hem als een lam leiden... van een Koekie hebben. Oh. We rijden door tot Broenos geblokkeerde weg. Dan hebben we een kleine reunie. Inderdaad, dame. Bruno's wegversperring. Je dacht toch niet dat Marco je door zou laten, wel? Nee, hij rijdt snel. Hij heeft de hele weg nodig. Hij heeft een lekker band krijgen! Minder vaart! Hij komt van achter ons aan! zijn langzaam. Oké, okay, Oké, okay, oké, wij hebben geen haast! Doe je die ook? Hé, hey, kijk uit! Ja. Ik probeer we te passeren! En probeert te verhoogelukken! Hij zal hey. ons nog allemaal laten verongelijken Als dit niet stopt! Laat hem voorbij! Laat hem voorbij! Laat hem maar langs voordat we bij de volgende bocht komen. Hij zal ons over de rand drukken. Oh, ga maar. Zo, ga dan. In Voorzichtig, Phil. Stoor houd op. In de bocht. Ligt altijd van de grond. Ga dan maar langs. Hij nee, haalt het nooit. Waarom rent hij niet af?